Straatman met het nos -journaal. De Amerikaanse vicepresident Pence is in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul... aangekomen voor een tiendaags bezoek aan de regio. Het bezoek komt een dag na de viering van de Dag van de Zon in Noord-Korea. Tijdens de parade werd een nieuw soort raket getoond. Afgelopen nacht voerde Pyongyang een rakettest uit... maar volgens Zuid-Korea en de VS mislukte die. Zuid-Korea gaat onderzoeken om wat voor type raket het ging. Vicepresident Pence heeft over de mislukte test contact gehad met president Trump... maar die heeft geen verder commentaar gegeven. In Turkije kunnen vandaag zo'n 57 miljoen inwoners hun stem uitbrengen over de invoering van een presidentieel systeem. Als het een ja wordt krijgt president Erdogan veel meer macht. Hij hoeft dan zijn plannen niet meer voor te leggen aan het parlement. Het lijkt erop dat het een nek aan nek race wordt tussen de voor- en tegenstanders van de verandering van de grondwet. Rond acht uur vanavond worden de eerste voorlopige uitslagen van het Turkse referendum verwacht. In de Amerikaanse stad Berkeley in Californië zijn aanhangers en tegenstanders van president Trump met elkaar op de vuist gegaan. Een demonstratie van Trump-aanhangers lokte een tegendemonstratie uit van betogers waarvan sommigen gemaskerd waren en in het zwart gekleed. Er waren totaal 500 tot 1000 mensen op de been. Op zeker moment gingen de groepen elkaar te lijf en werden met flessen en blikjes gegooid. De politie had grote moeite om de orde te herstellen en gebruikte uiteindelijk een schokgranaat. Volgens Amerikaanse media zijn zo'n 20 mensen opgepakt. Pasen wordt dit jaar waarschijnlijk kouder dan afgelopen kerst. Weerbureau Weer Online verwacht dat het vandaag en morgen gemiddeld 10,7 graden Celsius wordt. Met kerst was het gemiddeld 11,8 graden. Het gebeurt vaker dat het met Pasen frisser is dan eind december. Het heeft meestal te maken met een zachte kerst. En dan het weer wat uitgebreider. Het is bewolkt met nu en dan zon. De meeste kans daarop is in het noorden en noordoosten. Lokaal kan er een buitje vallen. En bij een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 11 graden. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Jeroen van Sluisdom. welkom op deze paasuitzending van CFM Jazz. Ik heb twee uur met heerlijke jazzmuziek meegenomen en het eerste nummer wat ik gedraaid heb is van Joe Pass en Zoet Sims. Het komt van hun album Blues for Two uit 1982. Het nummer heet Remember. Het was ook een verzoeknummertje van iemand en omdat ik graag uh, verzoeknummers draai, ik krijg ze niet zo heel veel, maar ga, heb ik nog een nummer van dit uh, mooie album uitgekozen. And that is I Hadn't Anyone Till You. Joe Pes and Shoot Sims. <laughs> op gitaar en op soet um, sims en zoals eerder gezegd een verzoeknummer mocht u nou zelf een keer een verzoekje hebben laat het ons weten u kunt ons het beste bereiken via facebook, daar hebben we een groep uh, cfm jazz, daar kunt u lid van worden en kunt u een uh, berichtje posten of neem ons uh, persoonlijk even contact met ons op het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van willy rodriguez voor mij een, uh, was het nog een onbekende. Uh, het is een percussionist. Hij heeft in 1963 als leider een album uitgebracht. Het heet Flat Jacks. Hij speelt daarop samen met uh, een aantal uh, bekende artiesten. Zeldon Powell op sax of tenorsax, Op bas George Duvier. Duvivier, en op drums Willie Rodriguez dus. En op gitaar Harry Galbraith. En het is een heel bijzonder album. En daarom heb ik ook twee nummers uitgekozen. Het eerste nummer heet Nanjiko Sol, een nummer van Willy Rodriguez zelf. En het tweede nummer, wat u gaat horen, heet One Foot in the Gutter, Willy Rodriguez. Billy Rodriguez met twee nummers van zijn album Flat Jacks. Bijzonder album omdat er blues en Latin eigenlijk op een hele mooie manier gecombineerd wordt. Volgende nummer wat ik heb liggen is um, van het Omer Avital Quintet. Een Israëlisch uh, quintet. Ik heb hun vorig jaar, nee twee jaar geleden alweer op uh, Noordzee Jazz gezien. Een bijzonder uh, goeie, goed quintet en maken hele goede jazzmuziek. Ik kwam een album tegen van hun dat heet Life at Smalls uit 2010. En daarvan ga, ga ik draaien, het nummer 10 for a brighter future. We gaan luisteren naar Omer Avital. Oh, wow. Vital Quintet, Live at Smalls. Ik heb nog een live nummer meegenomen, namelijk van Art Blakey. Art Blakey en zijn Jazz Messengers hebben natuurlijk vele optredens gedaan. En een heel groot en uh, geweldig optreden was in Parijs op 18 december 1959. Samen met Lee Morgan op trompet, uh, Barney Willem op sax, Wayne Shorter op de sax, Bud Powell op piano, Jimmy Merritt op bas en Art Blakey op drums. Gaat u luisteren naar Bouncing With Boat. naar Art Blakey en de Jazz Messengers. Dit nummer is helaas een beetje te lang voor de uitzending. Um, we gaan verder met een, uh, met een ander live nummer... Uh, ...uitgezocht door uh, mijn gast vandaag, Jim Meijer. En dat is een nummer van een uh, beroemd concert van Errol Gardner. Het Carmel Concert uit 1955... Um, ...waar hij samenspeelt met Eddie Calhoun, Denzel Best... ...Willie Richardson, George Jenkins, Johnny Paccio en Kelly Martin. U gaat luisteren naar Errol Gardner met het nummer Misty. Gardner, een live nummer van het beroemde Carmel Concert. We gaan verder met uh, Thelonious Monk. Thelonious Monk maakte in 1963 een uh, prachtig album dat heet Monk's Dream. En u uh, gaat natuurlijk luisteren naar Thelonious Monk op piano, maar Charlie Rouse deed mee op sax, John Orr op bas en Frankie Dunlop op drums. En het nummer heet Bright Mississippi. Thelonious Monk met Bright Mississippi. Ik had het er net over met mijn gast. Het is uh, muziek die je eigenlijk ook vandaag gemaakt zou kunnen zijn. Deze muziek, door Thelonious Monk geschreven ook, uh, stamt uit 1963. En veel muzikanten um, hebben het lastig met deze muziek, omdat het ontzettend complex in elkaar zit. Ik weet ook soms niet of ik het mooi moet vinden, maar het is wel knap gemaakt. En uh, het is zeker uitdagend, uh, ook om naar te luisteren. En dat is ook leuk, want met jazz heb je elke keer weer een nieuwe uitdaging. Het volgende nummer wat ik ga draaien is uh, ook door mijn gasten uitgezocht. En dat is van uh, Pim Jacobs en Louis van Dijk. Louis van Dijk, ook een geweldige Nederlandse pianist. Het nummer wat ik ga draaien heet Wonderful. Luister naar Pim Jacobs en Louis van Dijk. De eerste uur zit er bijna op. Blijf vooral luisteren. Ik ben zo weer terug met nog veel meer mooie jazzmuziek. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...